Na berichten in de media over zijn uitspraken... laat Öztürk via Twitter weten dat hij elke vorm van buitensporig geweld... tegen vreedzame demonstranten afkeurt. Minister Timmermans, een partijgenoot van Öztürk... vindt dat de Turkse politie dit weekend excessief geweld heeft gebruikt tegen betogers. Hij riep de Turkse autoriteiten op een onderzoek in te stellen. President Poetin vindt dat Westerse landen geen wapens moeten sturen... naar Syrische rebellen die menselijke organen eten... Hij refereerde aan een video waarop te zien zou zijn dat een Syrische opstandeling het hart van een dode militair opeet. Poetin sprak over Syrië in Londen op een gezamenlijke persconferentie met premier Cameron. Volgens Poetin schendt Rusland geen internationale wetten door wapens te leveren aan wat hij noemt de wettige regering van Syrië. Poetin en Cameron zeiden hoopvol te zijn dat de strijdende partijen in Syrië tot een overeenkomst kunnen komen op een vredesconferentie die volgende maand moet worden gehouden in Genève.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 85 van hen zegt dat er sprake is van een verharding in de opstelling van ouders richting school. In Istanbul is een traangasgranaat terechtgekomen op een binnenplaats bij het Nederlandse consulaat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken denkt dat het om een afzwaaier gaat. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het consulaat is gevestigd in een winkelstraat waar ook protesten zijn. En dan het weer...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 Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er staan twee files op de A7 Amsterdam richting Horen... tussen Purmerend Noord en de afrit Averhoorn. Twee kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Woerden. Ook, drie ook door wegwerkzaamheden. En daar staat drie kilometer. Dit was de verkeersinformatie.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 En heel goedenavond. Bijna een jaar geleden was Epke zonderland in één klap een heel bekende Nederlander. Na zijn gouden plak in Londen teurde hij geen wedstrijden meer tot vandaag. Hij maakte zijn rentree bij de NK in Rotterdam. Hij presteerde daar weer uitstekend, tot verbazing van de bondscoach. Ah, is amazing. I de mean, to, to get first competition for 10 months dat parallel bar score, 15.5 would have got dat anywhere in the world en he hadn't competed voor 10 maanden is ridiculous maar het is crazy en het is brilliant. Het is fantastisch. Ook Michela Krajicek maakt haar entree en was er ook bijna een jaar uit door het herstel van een knieoperatie. Iets anders dus. Zij won bij haar terugkeer op het hoogste niveau haar eerste wedstrijd op het gras van Rosmalen. Het is game set en match Misha Krajicek. Het is ongelooflijk. Ze doet er hand voor de mond wat ja, ze kijkt naar de coach. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. En Bauke Mollema keerde terug aan het wielerfront. Hij reed de afgelopen weken alleen in de Sierra Nevada. En in de Ronde van Zwitserland liet hij zien dat de grote toervorm eraan zit te komen. Schrijven maar op voor een aantal heel interessante dagen. Voor een paar mooie aanvallen en voor een behoorlijk grote kans op een Ritszegen. En Jorrit Bergsma kan nu al Olympisch goud op de ploegenachtervolging in Sochi vergeten. Hij is door bondscoach Adi Koops uit de selectie gezet. Zo direct bellen we met Koops en met de ploegleider van Bergsma, Jillet Adema. Tot 11 uur in Langs de lijn. Ja, de blikken waren bij het Nederlands kampioenschap turnen in Ahoy... gericht op één man, Epke Zonderland. Voor het eerst sinds de Olympische Spelen turnde hij dus weer een wedstrijd. Voor hemzelf een mooi moment om te testen hoe hij ervoor staat. En voor de duizenden toeschouwers Rotterdam... een uitgelezen kans om hun held weer eens in actie te zien. Langzaam maar zeker stijgt de spanning in Ahoy... De tribunes van de eerste ring die lopen vol. De tweede ring nog altijd afgesloten. En het scorebord waar zo dadelijk de scores zullen verschijnen, daar worden nu de tweets weergegeven, waarin Fantastic Gymnastics wordt vermeld. Het grote evenement, het turnen. En daar steeds meer tweets die refereren aan Epke Zonderland. We want Epke, Still awaiting. Epke, waar blijf je nou? Het is helder, waar iedereen voor gekomen is. Ja, tuurlijk, voor Epke. Hè? Wij komen hier voor Epke. Want u dacht, na tien maanden wil ik hem wel eens in actie zien hier? Ja, natuurlijk. En wat verwacht u van hem? Ik verwacht dat hij spettert. Ah, okay. Wanneer komt hij dan? Wanneer komt hij? Nou, hoe staat hij er nog niet dan? <laughs> Waar staat hij? Gaan we kijken. Zien uh, we hem, zien we hem? Kijk, hoor, Weet daar we helemaal vooraan in dat zwarte trainingspak. Oké, okay, ja, dank u! Kijk, u had hem wel, meer Kent? Ja. Ja, u leed mij helemaal af, dus dan zie ik hem niet. De benen hebben een Even kunnen we zonder, want hier is ik. Hem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 En uh, ja, toen uh, kwamen in één keer die vier vluchtelementen voorbij. Dus dat was wel heel erg leuk. Maar ja, toen op een gegeven moment toen moest ik, uh, begon ik met mijn coachschappen. En dat zijn wel hele lange dagen en ook wel zware dagen. En dan moet je s'avonds uh, nog een training doen. En dat, dat merk je heel duidelijk. Dat eigenlijk de eerste twee weken is het nog prima. En dan, uh, ja, dan gaat de vermoeidheid er langzaam in zitten. En dan op het eind van die periode, dan ja, lukt je het gewoon niet meer om je op te laden voor de, voor de training. Dus uh, ja, de kwaliteit van de trainingen gaat uh, erg omlaag. Maar je bent dus wel blijven trainen. Ja. Dat was eigenlijk mijn enige doel om uh, wel die vorm te houden. en dat je dan, Daarom uh, verwacht ik ook dat ik in een relatief korte tijd het niveau wil kunnen halen. Omdat ik dus een, een goede basis uh, heb behouden. En uh, fysiek uh, nog fit. Ja, en één en een, een voordeel uh, hoop ik ook, dat je belast je lichaam iets meer. Dus uh, dat je even wat rust krijgt om, uh, voor de blessures dus om, uh, om te herstellen. En dat je het uh, nou, goed kunt volhouden in de komende jaren. En dan toestel nummer twee, de rekstok.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 Dat parallel bar score, 15,5, would have got that anywhere in the world. And he hadn't competed for 10 months. It's ridiculous. But it's crazy and it's brilliant. And if he keeps going like this, he might even get in the team. <laughs> no, he's terrific. En koe, hoe zie jij dit NK nou? Is het weer een startpunt eigenlijk? Ja, ja dat wel. Met het WK dus in Antwerpen als het grote doel. Um, wat ben je van plan daar? Wil je uh, nog weer extra dingen toe gaan voegen? Extra ja, surprises eigenlijk uit de kast gaan halen? Uh, nee, want uh, eigenlijk mijn oefening die is een. Uh, ja, ik denk dat het een uh, goede oefening is om, uh, om nu uh, ja, met die andere uh, concurrenten uh, de co concurrentie aan te gaan. Ja, en uh, een ander punt is, uh, ik heb niet echt de ruimte gehad om uh, die oefeningen op te graden, zeg maar. Ik heb nu gewoon drie maanden en die heb je gewoon volledig nodig om uh, je oude oefening weer uh, te perfectioneren. Dat wordt nog moeilijk zelf wil je zeggen. Ja, dat is inderdaad al een, uh, al een grote uitdaging. En uh, je hebt, komt eigenlijk, die trainingsperiode, die mis je dan inderdaad om echt, uh, echt nieuwe dingen te gaan doen. Ja. Merk je dat uh, de drive het gevoel er weer is om uh, echt weer te willen vlammen? Ja. ja, het is soms ook wel wat frustrerend. Je moet je soms... Uh,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 En wat een applaus voor Epke. Geweldig. Edwin Cornelissen maakte de reportage. Schaatser Joris Bergsma maakt geen deel meer uit... van de voorlopige Olympische selectie voor de ploegenachtervolging. Nu al een Olympische medaille door zijn neus geboord, zou je zeggen. Want hij is door bondscoach Adi Koops uit de selectie gezet. Nu in de telefoon eh, onder andere Adi Koops. Zometeen ook Jillet Adema. Eh, eerst eh, de bondscoach. Goedenavond. Goedenavond. Vanwaar deze toch wel drastische maatregel? Uh, nou dat, dat kan ik eigenlijk heel uh, gemakkelijk terugbrengen naar uh, één punt. Uh, we hebben sinds uh, januari, februari zijn we bezig geweest om op zoek te gaan naar uh, enkele data... om een aantal zaken gezamenlijk op te kunnen pakken in de voorbereiding naar uh, Sochi. Uh -huh. uh, daarbij was heel erg belangrijk uh, een trainingskamp van twee dagen op Vlieland op 14 en 15 juni. Uh, dat was sinds 4 april was dat bij coaches en sporters bekend. En uh, daar is iedereen heeft daar naartoe gewerkt. Iedereen heeft daar rekening mee kunnen houden. Uh, dat heeft ook iedereen gedaan. Um, totdat uh, de coach van, Jilert, of van uh, Jorrit, Jorrit uh, Anema, er in mei achter kwam dat het toch niet zo goed uitkwam. Uh, en dat betekent dat Jorrit uiteindelijk niet is gekomen... Ja, we zijn nu bezig met een uh, team activiteiten. We moeten op elkaar kunnen vertrouwen. Mensen moeten echt iets willen. Ja, op het moment dat iemand niet op het trainingskamp uh, komt... en ik heb uh, Jorrit daar tot en met uh, maandag nog alle ruimte voor gegeven om toch te komen. Dat is niet gelukt. Dat vind ik heel erg jammer. Dat vind ik ook heel erg jammer uh, voor Jorrit. Maar uh, dan kun je eigenlijk maar één uh, conclusie trekken... en dan kun je geen onderdeel meer uitmaken van een team wat echt als team wil opereren uh, in Sochi. Ja, uh, heeft u hem zelf gesproken ook? Jazeker, heb ik hem gesproken. Was hij teleurgesteld? Wel voor die stelt? tijd als ook uh, nu... Uh, voordat ik het uh, besluit heb genomen. Ja. En, uh, nou ja, Jorrit heeft daar wel begrip voor. Hij vindt oh. het natuurlijk wel jammer. Maar ik vind het ook jammer. Uh, ik had ook graag uh, met vier mannen uh, getraind... en activiteiten gedaan... omdat je ook met vier mensen... gewoon naar de spelen moet gaan. En je hebt per definitie ook... een ...reserve nodig of soms maak je zelfs gebruik van vier rijders tijdens de Olympische Spelen. Dus ik moet ook op zoek naar een vierde rijder. Uh, ik heb ook in Jorrit geïnvesteerd, ook in de afgelopen seizoen, ja. door ook twee keer Jorrit te laten rijden. Dus we waren op, op, op weg om ook Jorrit zo goed mogelijk in te passen in het team. Hij is ook hier met Sven gereden, dat was ook een uitdrukkelijke wens. Hebben heel veel van geleerd ook van de afgelopen winter. En nu willen we de vervolgstappen gaan zetten... En daarin was 14 en 15 juni wat mij betreft een heel, uh, heel belangrijk weekend. Ja, een belangrijk weekend. Jillet Adema, ik zei het al ook aan de telefoon, de, de, co de coach, de, de manager van de BAM-ploeg. Um, de, de, de ploeg natuurlijk van Jorrit Bersma. Jillet Adema, goedenavond. goedenavond. Ja. Uh, kon dat nou niet even? Kon hij nou niet even naar het trainingskamp, Jorrit Bergsma? Nou, het is uh, gewoon deze week vijf tot zes uur een trainer voor ons. En... Uh, ja, wij hadden niet begrepen dat het om twee dagen ging. Het ging uh, om wat dingetjes die men op een 14 en 15e zou doen, in eerste instantie. En toen duidelijk werd dat uh, Jorrit twee dagen weg moest, heb ik om begrip gevraagd. Omdat wij heel uh, zware, juist deze week en vele uren training hebben. Uh, ik heb bemiddeling gevraagd, of, uh, en uh, ja, of het niet een paar dagen kon veranderen, dat kon niet. Uh, daar hingen consequenties aan. Ik heb uh, gevraagd aan de heer onze uh, technisch directeur, om uh, ja, de zaak uit te leggen. Gewoon op een andere manier. Uh, ik ben natuurlijk een trainer en ik ben uh, niet zo uitleggerig over het algemeen wat mijn trainingsprogramma gaat. Maar uh, we, we hebben toch een heel succesvol trainingsprogramma. En uh, dan is, dat is ook psychologisch. Je wilt dat ook gewoon goed afwerken. En we hebben ook ruim van tevoren gemeld. Of ik heb Jorrit ruim van tevoren afgemeld. En uh, gevraagd om clementie. En uh, nou goed, ondanks de bemiddelingspogingen is het niet gelukt. Nee. Maar, Wat vind je van de, de is... consequentie die Arik Koops nu heeft getrokken? Dat hij uit de ploeg wordt gezet? Nou, Arie hebben we hebben een bemiddeling gevraagd... en uh, die geeft aan dat gewoon hij degene is die dat beslist. En dat soort systemen, daar ben ik wel een voorstander van. Er is één man die beslist. En, uh, en hij heeft alle recht om dit besluit te nemen. En uh, ja, zoals, net zo goed als voor mij het zo is... dat je Jor het goed moet krijgen. En uh, dat is de afgelopen jaar is het prima gelukt. We hebben daar een bepaalde systematiek voor. En ja... Daar is eigenlijk niet van af te wijken. En dat uh, zei je zo. Wij, wij, wij accepteren de straf. En ja, ik vind uh, wel dat als je uh, gewoon bondscoach bent, dat je in het seizoen moet kijken wat het beste pursuit team is. En als Jorik hartstikke hard in de rond rijdt, nou ja, dan kan ik mij niet voorstellen dat hij geen kans krijgt. Nee, Ari Koops, dat is wel zo, hè, als hij zo hard rijdt. En, uh, en dat kan niet, dat weten we allemaal. Dan komt hij toch alsnog wel in die ploeg, of niet? Nou, of is het echt dat de deur we, dicht? Dat hebben we volgens mij uh, twee keer geprobeerd bij te spelen. Om uh, een team samen te stellen op basis van mensen die heel hard konden schaatsen. Mm -hmm. We hebben daar helaas uh, twee keer mee verloren. Uh, dus ik probeer uh, afgelopen jaren in samenspraak met coaches en in samenspraak met uh, schaatsers. Uh, juist veel meer aan de voorkant, op te doen veel trainen veel aan elkaar wennen zodat ook op de details waar het op fout kan gaan, om die uh, te gaan voorkomen. En om als een uh, echt team uh, daarin te opereren. Ja, dat uh, begrijp ik. Maar uh, nou, de, de, dat, ook, wil zeggen, dat wil zeggen de deur is gesproken. dicht. Sorry? Dat wil zeggen de deur is dicht. Ja, wat mij betreft is uh, de deur dicht. Uh, want je moet gewoon gezamenlijk uh, op weg uh, je moet samen trainen. Want het is een teamprestatie waarin niet alleen de fysieke kwaliteiten van een schaartse doorslaggevend zijn, maar ook een aantal andere aspecten. Uh, waar we afgelopen twee keer bij het spelen mis hebben gepakt, want toen hadden we ook goede schaartsen. Sterker nog, we hebben snel zelfs in Vancouver de snelste tijd gereden met een team, maar daarmee hebben we geen goud gewonnen. Ja, um, het is wel zo natuurlijk. Dat je nu wel iemand. Uh, missen, laat, me, laat ik het nou even anders stellen. Jillette Adema heeft een route uitgestippeld. Dat is een, inderdaad een succesvolle route gebleken. Want hè, al jaren gaat het goed natuurlijk met die bandploeg en met Bergsma uh, in het bijzonder. Um, is het nou. Uh, moet, het, moet je zo star zijn in dit weekend dat je nu zegt van ja, ik moet zijn, moet zijn schema uh, onderbreken. Heb je niet ook begrip voor het standpunt van de bamploeg? alle begrip voor. En ik uh, respecteer in deze ook uh, de aanpak van Jillet en ook de successen die hij daarmee heeft. Dus ik vind dat ook uh, heel erg goed uh, dat Jillet daar zo consequent in zit. En uh, dat respecteer ik ook uh, absoluut. Uh, alleen ik heb te dealen sinds februari uh, met het, de zoektocht van, uh, twee, uh, van een weekend. Uh, dat heb ik uh, eind maart afgesloten na het week afstand en op 4 april daarover gecommuniceerd. En mm -hmm. ik heb een rekenschap te houden met vijf coaches, met vijf programma's. Uh, ja, die, de een zit de ene keer in Insel, de andere keer zit uh, iemand in San Moritz en dan is er iemand in Erfurt. Dus dat fluctueert heel erg. Uh, daarom ben ik al heel vroeg op zoek gegaan naar een datum. Uh, en dat was 14 en 15 juni. Ja, niet uh, dat is vroeg gecommuniceerd. Ja, en daar, daar moet iedereen zijn keuze maken. Dus ik respecteer ook de keuze daarin uh, van uh, team BAM. Uh, en ik kan het ook... Uh, ja, ik zie ook dat ze ongelooflijk succesvol zijn. Dus ik hoop dat ze ook succesvol blijven. Ook daar zullen we alles aan doen vanuit de KNSP, uh, om dat ook succesvol te laten zijn. Alleen voor de ploegachtervolging uh, is het helaas dat ik daar een uh, keuze moet maken om uh, met sporters verder te gaan als team. Die als team willen opereren, die er wel allemaal ja. waren. Want uh, Sven Kramer, en, uh, Jan in Koenverwijk, die moesten er ook zijn. Die waren er. Uh, nou, daar hebben we belangrijke stappen gezet, nu al op weg naar Sochi. Uh, ja, en dan, dan moest ik helaas deze conferentie uh, net. Ja, ja Jillert, uh, je hoort het. Uh, zo, hoe hard je ook rijdt, de deur is dicht. Ja, nou, het is mijn verantwoordelijkheid uh, voor het presteren van de BAM. En uh, wij zijn hartstikke goed bezig. Ja. Dus uh, ik heb een heel goed gevoel. Maar dat is wel steun dus voor Jillert en voor, en... voor, ja. voor, voor, voor uh, Jorit natuurlijk. En ook voor de, de sponsor bijvoorbeeld. Ja, zeker. Maar kijk, het is wel mijn verantwoordelijkheid dat die jongens gaat rijden. En uh, ja... Voor de rest kan ik niet uh, half Nederland op mijn rug nemen. Ik moet zorgen dat die jongens ja. goed zijn. En dan kunnen ze uitverkozen worden. En uh, ja, je moet het zo zien als een voetbaltrainer. Die moet ook zorgen dat het zijn team draait. En als de bondscoach dan besluit om iemand wel of niet uit te nodigen. Ja, dat is aan de bondscoach om dat te doen. Ja, ja veel uh, mensen zullen, ja, toch, dat... zullen toch denken: ja, goh, het is pas juni. Uh, het schaatsseizoen. zeker de piek, ligt pas in februari 2014. Het is zo zonde misschien voor de Nederlandse ploeg. Ja, dat, dat, ik denk wel dat het heel erg zonde is voor de ploeg. Ja, dat bevestig ik. Ja. Ja, we hebben toch ook van alle kanten geprobeerd om het anders te krijgen. Hè? Niet gelukt, ja. Het is alleen het... Hè, maar, maar, ja. ik, ik vind het jammer. Wellicht komen jullie we elkaar nog een keer tegen en uh, kan er alsnog uh, nog iets gebeuren. Maar voorlopig uh, in ieder geval, uh, ons voorlopig, Jordi Bersma niet in uh, de achtervolgingsploeg. Ik dank jullie hartelijk. Adi Koopste, bondscoach en Jirrit Adema. Dank u wel. Oké. Okay. We. Ja, verder gaan. LOS hey. NOS langs de leen.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 The plain white tea. Hey there, Delilah. Twee weken voor de start van de Tour de France. Lijkt het Nederlandse wielrennen er goed voor te staan. Bouwkom Mollema presteerde met een tweede plaats uitstekend in de ronde van Zwitserland. Er kende een voorbereidingskoers natuurlijk. En Lars Boom won de ZLM Tour in de studio. Dus Bart Volskamp. Bart, goedenavond. Hoi. Uh, ja, eerst maar eens, Mollema. Uh, hoe kijk jij naar die prestatie van hem? Uh, ja, ik moet altijd zeggen, winnen is winnen. En dat is gewoon uh, super knap. Dus hij staat er goed voor. Hij heeft zijn hoofdstage goed afgewerkt. Nou, hij wil hij niet hè, bij werd tweede. Ja, maar goed, hè, hij heeft natuurlijk meen. wel ook een etappe gewonnen. Hij heeft vrijdag natuurlijk of, of, uh, ja. ook een bergrit gewonnen. En nu wordt hij tweede. En uh, hele zware bergrit. Dus bergop was hij uh, een van de sterkste daar. Dus uh, dat biedt uh, perspectief. Ja, uh, wat, wat valt jou het meeste op? Die tijdrit van vandaag? Of, of, of die, die winst? Nou ja, vooral die etappenwinst denk ik. Uh, het is toch niet niks om een koers te winnen. Kijk, een tijdrit derde wordt natuurlijk super knap. Maar het tweede gedeelte was bergop, hij is klimmer. Dus ja, dat ligt een beetje in de lijn de verwachting. Maar echt winnen, is, uh, winnen doet hij niet veel. Dus als je toch een keer een koers kunt winnen... en dan op dit niveau en een bergrit... ja, dat is gewoon mooi, is goed voor de moraal. En dat neemt hij toch maar mooi mee naar uh, de toer ja. straks. Uh, Mollema zit nu in een vliegtuig richting Nederland. Dus hebben we hem eerder vanavond gebeld. Uh, en ik feliciteer hem uiteraard met zijn tweede plaats.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 Ja, maar dat was op zich wel, wel ingepland. Ik ben niet, uh, niet volle bak vertrokken. Ja, het uh, was denk ik 15 kilometer vlak. Dus daar doe je een minuut of twintig over. Maar daarna kwam er gewoon een klim van, uh, van een half uur. En ja, daar, daar kon je vandaag denk ik het verschil maken. En uh, dan redelijk uh, gecontroleerd vertrokken. En uh, ja, toen ik onderaan de klim uh, kwam... eerst nog een fietswissel gedaan uh, natuurlijk. En uh, ja, dat, dat liep ook heel goed. En toen we gewoon bergop echt uh, ja, heel sterk, uh, sterk tweede deel gereden. Ja, en je voelde ook al aan dat het beter en beter ging, dat je steeds meer concurrenten ja, uh, figuurlijk zeg maar zeggen, zag wegvallen? Nou ja, goed, uh, ik kreeg van de tussentijden natuurlijk wel door uh, van de ploegleiding in mijn hoortje. En toen, ja, toen merkte ik wel dat ik, al het tweede tussenpuntje lag halverwege de klim, toen merkte ik wel dat ik echt aan het opschuiven was en dat, uh, dat het podium erin zat. Dus ja, dat, dat geeft wel extra ja. moraal dan uh, die laatste kilometers. Dat motiveert enorm. Dat motiveert ook, denk ik wel, voor de Tour. Ja, zeker, dat kun je wel zeggen. Ja, ik denk, uh, ja deze test, deze ronde van Zwitserland die is in ieder geval wel super geslaagd... met, met de ritzegen en tweede plaats in het klassement nu. En, en de benen waren gewoon goed de hele week. Dus dat is wel ja, heel fijn om uh, met, ja, met zo'n goede koers in de benen uh, straks naar de Tour te gaan. En hoe, goed, uh, hoe, hoe kan je die goede benen vasthouden tot aan de Tour? Nou ja, er hoeft niet heel veel meer te gebeuren op zich uh, qua training. Uh, ja, misschien woensdag, donderdag nog... Uh, nog wat langere trainingen en ik je natuurlijk het NK komende week zondag in kerkrade. En uh, ja, voor de rest is het toch wel, toch wel uitrusten, zeker komende dagen. Omdat dit toch ook een uh, etappekoers van negen dagen is geweest. En uh, ja, er hoeft dus niet heel veel meer te gebeuren. Ja, wat was nou het belangrijkste deze week voor je? Waar kijk je nou echt op terug dat je denkt van ja, daar was ik goed. Is dat die etappeoverwinning of misschien toch wel vandaag met die tweede plaats in het algemeen klassement? Allebei eigenlijk. Kijk, die etappe overwinning was, was heel mooi. En uh, ja, dat was voor mij al lang geleden dat ik uh, had gewonnen. Dus dat is wel extra, extra mooi natuurlijk. Dan, daar, daar ben je dan ook wel aan toe. En uh, ja, zo'n tijdrit vandaag is wel ja, natuurlijk een hele andere inspanning. En uh, ja, super blij dat, ja, dat ik misschien wel de beste tijdrit uh, in mijn leven heb gereden. En zeker in zo'n zware tijdrit ja, zegt dat ook wel iets, uh, iets over de vorm. En met het oog op de Tour uh, ja, is dat heel fijn. Ja, je zei het al, uh, volgende week natuurlijk, Nederlandse kampioenschappen. En met deze benen ben je toch echt een van de favorieten? Ja, misschien wel. Ja, ja Goed, er zijn natuurlijk nog, uh, nog, nog veel andere sterke renners in Nederland. En uh, ja, ja maar niet denk met dat ze ook op benen bouken? Nee, misschien niet. Maar goed, uh, NK is natuurlijk altijd een, een eendagskoers... en een ander parcours als, uh, als de bergrit in Zwitserland. Maar ik denk wel. Uh, ja, daar kunnen heel uh, eind moet kunnen komen. Ja. En ik denk dat het belangrijkste is dat wij met de ploeg uh, ja, die trui weer uh, in bezit krijgen. Ja, dat lijkt me ook heel belangrijk voor, voor jullie ploeg, voor de blanke ploeg. Uh, we gaan het zien volgende week. Misschien bellen we je dan wel weer als je die rood-witte trui, rood-witte-blauwe trui aan hebt. Ik hoop het. Oké, okay, ik wens je veel succes en bedankt. Ja, dankjewel. Pauke Mollema was dat en zit nu dus in het vliegtuig naar Nederland. En uh, ja, zal toch uh, met een heerlijke glimlach in die vliegtuigstoel zitten, Bart. Ja, dat denk ik volkant. ook. Hè. Wat, wat hij natuurlijk ook zegt, uh, winnen is lang geleden en een overwinning is altijd gewoon mooi. wat wordt er wat euforisch van. Het, het biedt weer perspectief en hoop voor de toekomst. Ja. En uh, nou ja, zeker do, door die ritwinst, dat ook een stukje tactiek bij komt kijken, geef je dat ook gevoel van de juiste beslissingen kunnen nemen. Dat zal die volgende keer... Het is belangrijk keer, uh, dat je weer een keer wint. Ja, echt. er werd gewoon te weinig gewonnen. En, en, en niet alleen uh, Mollen, maar gewoon deze week werd er gewoon door de Nederlanders veel gewonnen. Dus uh, we moeten eerst winnen misschien op de kleinere vlak om af en toe in de grotere koers ook te kunnen scoren. Als er gewoon helemaal niet meer wordt gewonnen, ja, dan leer je ook niet meer om te winnen. Dus, dus uh, een goede week geweest. Ja, um, even nog twee momenten. Uh, laten we kritisch blijven, uh, Bart. Uh, knullige beslissingen eigenlijk van de ploegleiding. Ten eerste, uh, een bidon aangegeven aan Bauke Molle, waardoor hij een tijdsaf krijgt in de, in de rit die hij wint naar kans Montena. Ja, die kun je inderdaad misschien op het konto van de ploegleider schrijven. Hij gaf zelf ook wel aan in, uh, in de interviews van... ja, zelf moet ik dat ook weten. Uh, elke, ja. elke renner weet dat. Maar goed, Hij in... zei, er gebeurt eigenlijk nooit dat daarop nee. wordt gelet. Kennelijk hier in Zwitserland wel. Ja, goed. Maar ja, als je inderdaad in Zwitserland zit... dan zit, zit het hoofdkwartier van de, van de UCI de, de juryleden. Dus daar zijn ze extra scherp. En ja, hij gelu al zo, gelu ja. Gelukkig verliest hij de ronde niet met 20 seconden. Want ik zat vandaag voor de tv en dacht goh, hij zal toch met 18 seconden de ronde verliezen. Ja. En dat zat er eerst nog even een beetje in. Maar het heeft dus eigenlijk ja. geen consequenties voor hem En dan hem was gehad. er nog een verkeerde call van uh, Blijlevens. Die meldde dat er een renner voor hem zat, terwijl dat het niet zo was... toen hij tweede werd in die koninginnenrit. Ja, hij zou er boos om zijn geweest. Maar, weet ja, je er van? Nou ja, goed, dat, dat, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar aan de andere kant moet je toch voorstellen: als je zelf in een kopgroep zit met, met, een, met een, een selectief aantal renners, dan moet je ook als renner wel het besef hebben van wie rijdt voor me, wie zijn er weggereden. Ik bedoel natuurlijk de oortjes, die geven je een stukje extra informatie, maar in dit geval wel uitgaan van eigen kunnen ook wel. Dus uh, ja, blij leven is denk ik een, een foute een fout move gemaakt. Maar aan de andere kant moet de renner ook wel scherp blijven. Ja, hij heeft dat ook zelf. Uh, moet hij zelf ook letten? Als iemand tegen jou zegt, je ligt, er ligt iemand voorop... dan geloof je dat dan denk je, wellicht heb ik een fout gemaakt. Ja, maar goed, dan... maar goed het ploegleider kan ook een fout maken. Ja. Dus aan de andere kant kun je natuurlijk ook wel bij, bij je medevluchters dus nog wel een keer natuurlijk van vragen van uh, hoe zit het? En, uh, ja, want uh, voor de duidelijkheid, hij verspeelt een beetje bonificatie daardoor. Hè? Ja, oké. Okay. En, en ja. Nou ja, hij verspeelt eigenlijk... Een, uh, hij zegt misschien een, misschien een ritszegen, want uh, ja, nu was ik net niet fel genoeg... en ik wist niet dat het voor de overwinning ging. En, uh, ah, dat is toch zo. Ah, ja, was wel de koningin Goed, ja, dit was... is, t is de, de ronde van Zwitserland. Uh, hoe verhoudt... Hij zich tot de Tour? Het is een voorbereidingskoers? Het is een voorbereidingskoers. Dus uh, um, natuurlijk moet je wel... Uh, uh, en, en, en voormd... is, is, is iedereen daar goed? Uh, ja, iedereen is daar wel goed, maar we hadden natuurlijk ook uh, de, de Dauphiné... en daar stond natuurlijk de Krem de, de la Krem aan het vertrek. Uh, de Ronde van Zwitserland, uh, ja, moet ik eerlijk zeggen, waren wel iets, iets minder uh, goed deelnemersveld. Maar ja, aan de andere kant, uh, zoals hij zijn rit wint en, en tweede in het eindklassement, ja, ja dan, dan Hoe mag zit je. Dat? Waarom kiest hij dan voor Zwitserland en niet voor de Dauphiné Als daar de Krem ja, misschien beter in zijn, in zijn voorbereiding, hij heeft natuurlijk het hoogtestage stage gehad en uh, in het verloop... en dan straks naar het kampioenschap nog volgend weekend. En uh, ja, ja, het is een, een route die, uh, die je samen met je trainers uitzet. Uh, ja. uh, misschien ligt hem dat beter. Uh, hij is in vorm, hij heeft goede benen... en die wil hij graag houden tot met de Tour. Is hij dan ook echt de aangewezen kopman voor Blanco? Het um, ligt maar net aan wat voor strijdplan je wil hebben. En uh, ik vraag me dat elk jaar wel af. Uh, ook zeker met Blanco van... ja, wat voor strijdplan wil je hebben? Wil je met een kopman? Denk je dat Mollema op het podium gaat rijden? No. Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden. Uh, Geesink heeft al een beetje de keuze gemaakt van... Vrije rol, denk ik, heel belangrijk. En, en natuurlijk moet Molle maar de eerste dagen kijken hoeveel hij kan komen. Maar op een gegeven moment moet je ook heel snel het plan trekken van... Uh, we gaan voor ritsegers. Want ik, eerlijk gezegd denk ik niet dat hij op het podium rijdt. Hoe graag ja. hij dat ook gun. Maar hij kan wel een rit winnen. Ja, en dat kunnen er meer. Ja, dat kunnen er meer. Geestie kan, uh, kan een rit winnen. Tendam kan een rit winnen. En, uh, en misschien Lars Boom ook wel. Want want Lars die Boom heeft is, ook goede benen. Die, wint vandaag de ZLM Tour die heeft ook goede benen. Ja, uh, zeker. Dus dat is ook nog eens een keer een afmaken. Die heeft in de Ronde van Spanje ook wel eens een keer een rit gewonnen. Ja, dat is iemand die, uh, die kan een rit winnen als alles mee zit. Maar dan moeten ze dus niet alles op die kopmannen gaan zetten en mensen uit de wind gaan houden en allemaal moeilijk doen. Nee, gewoon een vrije rol. Ze moeten gewoon een beetje als uh, vakantieverlijen vorig jaar uh, gaan rijden. Ja, precies. Gewoon erin vliegen en uh, dan... Uh, jij ja, dat biedt gewoon de meeste, meeste kans op, op een overwinning. En uh, zet één mannetje bij Mollema houd die uit de wind. Probeer deze klasse mensen hoog mogelijk te komen. En de rest is gewoon puur in dienst van, uh, van de Ja, maar waarom laat je hem dan voor het klassement rijden. Waarom bedoel, kan de toch beter sowieso voor de etappes gaan? Ja, maar ja, aan de andere kant hechten we, hechten we ook nog wel weer wat waarde aan... misschien als hij een keer een, een ja. vijfde, zesde, zevende plek Ze het... gaan we weer op meerdere paarden. Uh, ja, Fokken. maar de, ze moeten daar niet te veel renners aan opofferen. Zet, gewoon, zet één mannetje bij, uh, bij Mollema, hou die uit de wind... en voor ja. de rest is gewoon meespringen en gaan voor de etappes. Gaat Lars Baum naar de Tour eigenlijk? Volgens mij wel, toch? Ja, toch? Ja, zo heb ik het wel begrepen. Maar waarom hij is rijdt hij dan niet in Zwitserland? Uh, of in de Dauphiné. Ja, goed. Hij, hij, hij kiest ervoor om de ZLM Tour te rijden. Goed, dat is ook publiciteit. Uh, hij wint er natuurlijk ook. Dus dat is ook belangrijk. En hij is absoluut geen klimmer. Dus hij hoeft geen klimritme op te doen. Hij moet zorgen dat hij snel is. Hij moet uh, alert zijn. Velheid, uh, uh, Dat is belangrijker. En niet de klimritme opdoen. Want dan zit ja, hij gewoon goed. lekker in de bus. Vandaag aardig. Pim Lichtaard uh, wint op zijn verjaardag, meen ik. Etappen in de ZLM Tour. De slotetappe. Mooi opsteken natuurlijk voor die ploeg. Voor kanselij, Want... Ja, die was, ja, die, ja, precies. Die zitten nog natuurlijk zonder sponsor. Dus ja. uh, elke publiciteit is meegenomen en uh, ze zitten ook een beetje zonder veel resultaat. Dus dit doet goed. Uh, het is misschien uh, niet de hoogste koers. Maar uh, he, wel in beeld en winnen is belangrijk op dit moment. En hopen dat ze een, een sponsor vinden. Um, komen we toch weer terug bij Blanco. Want uh, tweede plaats in de Ronde van Zwitserland. Uh, Boom wint de ZLM Tour. Paul Martens Duitse winterronde van Luxemburg. Ja, ze, ze, ze hebben elkaar aangestoken. Denk ik. Ik denk dat ze wat samen... is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Nee, dit is gewoon goed. En, uh, ja. ik, ik denk dat de Blanco's uh, hoe moet ik zeggen, een beetje de winning moet zijn. Natuurlijk is het, is het deelnemersveld is op, momenteel verspreid over een mm. heleboel koersen. Hè, laten we eerlijk wezen, Dus het niveau ligt misschien wat lager. Maar aan de andere kant uh, denk ik dat er nu een beetje uitkomt wat het hele jaar al is. Ze zijn wat aanvallender. ze zijn wat alerter, ze zijn beter met de koers bezig. En dat, ja, dat, dat betaalt zich uit nu in, in overwinningen. Um, de toerploeg van Blanco, is hij nou al helemaal samengesteld? We weten dat Mollema gaat, we weten dat Gezing gaat, jij zegt Boom gaat ook wel. Ja, ze hebben, ze hebben geloof ik een, een mannetje, of, of, of twaalf, dertien hebben ze erin staan. En uh, ja, over het algemeen is die behoorlijk Nederlands getint. En wat mij betreft kan het heel erg Nederlands worden. Um, voor het laatst? <laughs> voor het laatst, ja. Dat, uh, precies, dus laten we maar lekker veel Nederlanders opstellen. En, uh, ja. Ja. Maar is dat niet gek? Had die vloeg niet te lang bekend moeten zijn? Nee, tuurlijk niet. Je hebt natuurlijk een vaste waarde... waarvan je weet, nou dat zijn goede toerrenners, daar kunnen we wat mee. Dus die, die schuif je dan naar voren. Dat zijn meestal zes, zeven renners. En dan kijk je op het laatst van ja, wie is er in vorm, wie is er niet in vorm. Ja, die moet afvallen. En als je het al gelijk al vastzet... Ja, dan neem je misschien twee renners mee die, die er dan niks te zoeken hebben. En het tweede twee thuis laat, die bijvoorbeeld nog... Uh, ja, maar het is geen één dag koers over een week. Het is gewoon drie weken. Dat, dat, ja. dat vergt toch ook wel een specifieke voorbereiding? absoluut. En de, de meeste renners krijgen er ook wel de ruimte voor. Maar ja, aan de andere kant heb je ook wel eens een keer te maken met valpartijen. Dus renners die net op tijd wel ja. of niet terugkomen. En Ze moeten renners... er meer in vorm zijn. Ja, of dat, ja. dat in één keer blijkt dat iemand iets onder de leden heeft... en eigenlijk beter gewoon thuis kan blijven. Dus je moet, en je moet de mensen ook een beetje scherp houden ja. voor die laatste plekken. En misschien wil je ook wel de kampioen meenemen. Want volgende ja. week is dat NK in Zuid-Limburg. Ja. Zuid ja Wie zien we daar uh, vooraan? Ja, nou, ik denk dat je inderdaad moet afgaan van uh, toch wel Blanco. Want Blanco is natuurlijk, uh, in, de, in de grote meerderheid zitten ze dus in de koers. Uh, dan hebben ze ook nog eens een keer een aantal uh, afmakers. Dus zoals Lars Boom, die, uh, die gaat er gewoon goed zijn. Uh, Mollema gaat er gewoon goed zijn. dus. Het probleem is inderdaad met een kampioenschap... als je dus uh, één ploeg hebt... die daar twaalf tot 14 deelnemers heeft... en een andere ploeg heeft er een stuk of vijf... ja, dan is het heel lastig koersen. Maar ja, we hebben vorig jaar gezien met Terpstra... die, die reed alles op een hoop. Ik wil maar maar toen regende het. En die, die, de, dat die, zijn die zit we, ook weer ja, op het vinkertafel. Ja, die is, die is altijd heel alert met kampioenschap. En dat is altijd weer leuk om te kijken. en Niet om uh, het een te misgunnen en het ander te gunnen. Maar het is altijd leuk als je denkt... Van, goh, het loopt toch anders dan we allemaal verwacht hadden. Dus we gaan ja. maar zeker kijken. Dus, uh, en, want bij Parcours is gewoon zwaar, hè? Ja, het is een slopend parcours. Het zijn omloopjes met een aantal klimmetjes. Het, het is 250 kilometer, dus de beste gaat daar winnen. Oké, okay, we gaan het zien. Bart, dankjewel. Bart Voskamp. Uh, het is bijna half elf. En dat betekent tijd voor onze serie over het EK voetbal van 1988... in toen nog West-Duitsland. 25 jaar geleden zat Oranje, na de 3-1-overwinning op Engeland... weer goed in het toernooi en lekker in zijn vel. Een bijdrage van Robert Meder en Edwin Cornelissen. Het Europees Kampioenschap voetbal van 1988. Het is donderdag 16 juni. De Pilsjes tijdens de avond na de winst op Engeland hadden een tweeledig doel. Op de eerste plaats vond ik dat we wat te vieren hadden. En dan mag er wel eens gezondigd worden. Bovendien leek bier op het moment het beste middel om de pijn uit mijn voet te spoelen. Het dagboek van Ronald Koeman. Pieter Bursley had zijn gestrekte voet op mijn rechtervreef gezet. En ik had er nogal last van. De pijn werd na de nachtrust erger en ik kan nu zonder schroom constateren dat ik op grote voet leef. De wreef is flink opgezet en ik heb er zoveel last van dat ik de ochtendtraining na 10 minuten voor gezien moest houden. Nou, ik had wel veel pijn dat uh, op zo'n moment uh, na zo'n wedstrijd uh, met alle adrenaline die, uh, die nog in het lijf zit. Uh, met een paar biertjes na de wedstrijd, ja, alcohol verdooft uh, ook altijd een beetje de pijn. Ja, op het moment dat je dan uh, slaapt en wakker wordt... Ja, dan is, is je voet natuurlijk opgezet, is je voet dik. Want ik schoot hem echt uh, onder, zijn, uh, onder zijn schoen met noppen. Dus ik had een uh, behoorlijke dikke wreef. En, en ja, dat, uh, dat doet pijn. Dat deed al pijn met, uh, met wandelen. Laat staan als je een bal moest trappen. Nee, ik kreeg geen twijfel, maar ik wist ook wel... dat ik daar uh, het hele toernooi mee uh, door moest gaan spelen... Ja, en, en waarschijnlijk dan met, met, met of een injectie of met pijnstillers. Dat ik dan pas kon spelen zonder pijn. En, en, en ja, dat was even een streep door de rekening. Daaromheen in de trainingen. Ja, je, je kan niet voor iedere training een injectie nemen of pijnstillers slikken om, om te kunnen trainen. Dus ja, ik trainde ook maar minimaal en ik trainde niet voluit. En, en, om, om gewoon de voet de rust te geven, om in ieder geval voor de wedstrijd weer aanwezig te zijn. Ik werd behandeld, uh, een aantal keer per dag. En ik kan me dat er zat een soort apparaat met zo'n grote kop erop. Uh, een soort busstralen van mijn voet. Maar je zag ook vrij snel de echt de, ja, de, alle kleuren van de regenboog... Uh, kwamen op je voeten staan, want ja, de zwelling, uh, ja, alles, uh, alles kwam eruit. En, en, en dat was ook wel weer het teken van herstel. Maar ik werd gewoon dagelijks uh, een aantal keer per dag behandeld. Ik wist gewoon wat het was en ik wist dat ik met pijn moest spelen. Alleen ja, uh, het was een EK en uh, dan wil je graag die pijn uh, wegstoppen om, om zo goed mogelijk te spelen. Oranje speelde het EK in 1988 in shirts die ook wel te boek staan als de lelijkste oranje shirts ooit. En tegelijkertijd zijn ze ook weer heel erg retro. Op zoek naar het ultieme oranje shirt van 1988. Oeh, dat klinkt hele plechtige muziek, Paul Martens. hoofdvoetbal van de voetbal experience in Middelburg. Ja, dat klopt. Maar dat is ook niet van niks. Want we zijn hier in een ruimte, denk ik, die nogal wat laat zien. Want het gaat over het EK van 88. Volledig aan dat toernooi gewijd. Dat klopt. Ja, we hebben hier eigenlijk alle ins en outs die destijds daar waren... hebben we hier tentoongesteld. Althans hetgeen wat wij in bezit hebben. Ja, daar hebben we een aparte ruimte voor gecreëerd. We zien aan de muren... De hele grote afbeeldingen van uh, al die memorabele momenten. De heren van Breukelen en van Basten met de cup in handen. Natuurlijk het gejuich na een doelpunt. Uh, Dassaij heeft de Russische keeper die verslagen is. De rondvaart door de grachten en het gezelschap op de bank een goed stel. Nou, we hebben hier uh, van diverse spelers de schoenen. We hebben dan de finale bal, maar we hebben hier ook uh, de, de replica van de KNVB. Dus uh, de, de echte beker die gaat terug naar het land uh, die hem op dat moment gewonnen heeft. Maar... Als die teruggaat, krijgt de KVB in dit geval een replica van de UEFA. En die staat dan hier. Maar ja, de blik wordt toch vooral getrokken door dat shirt daar verderop. Ja, dat is een heel bijzonder shirt. Hè? Dat is uh, het shirt van, uh, van Basten waar hij uh, dat geweldige doelpunt mee maakte tegen de Russen. de goal! goal! We lopen er even naartoe hoor. Het ziet er wat falig uh, wat uit. Uh, is dat zo gekomen na het verstrijken van de jaren? Nou, dat was wel echt een beetje de kleur, want ik heb hier uh, onlangs nog een, uh, een replica gekregen van Adidas. Uh, nieuw in de verpakking en uh, die was niet veel meer oranje als dat deze is. Ja, dat shirt, daar was wel wat om te doen. Uh, Johnny van Schip bijvoorbeeld, van de oranje selectie, liet zich tijdens dat EK nogal denigerend over het shirt uit tegenover Harry Vermegen. Johnny van het Even over uh, de kleding is natuurlijk ook belangrijk, hè? De shirtjes en zo. Ja, ja, zeker, ja. Wat dat betreft vind ik het jammer dat, uh, dat we geen fel oranje shirt hebben. Zoals het hoort, hè? Zoals het hoort, ja. Zoals de Italianen dat mooie blauw hebben, vind ik dat wij dat uh, felle oranje moeten hebben. Met niet zoveel, uh, we lijken net uh, goudvissen, vind ik. Ja. Van, met van die schubben erop. En toch, ja, als je het ziet, het is wel heel herkenbaar, hè? Want ja, hoe zou ik moeten omschrijven, dat shirt? Ja, je vindt het mooi of je vindt het lelijk. En ik denk dat dat een beetje 50-50 is. Althans, voor het toernooi denk ik dat uh, 90% het niet mooi vond en daarna denk ik dat veel mensen het wel mooi vonden. Want het is die befaamde visraad, hè met uh, oranje, met wit. Ja, klopt. En uh, ja, door dat shirt hebben wij hier ook de wanden helemaal in dat uh, motief uh, uitgevoerd. Om uh, maar uh, zoveel mogelijk hier in de stemming van te komen. Ja. ziet er niet uit, hè? Nee, ik vind dit niet echt uh, geweldig. We winnen wel ermee, dus ja. We houden hem natuurlijk nog even aan, maar ik denk dat het in het vervolg gewoon weer naar het uh, oh, ja. ouderwetse felle oranje moeten gaan. Ja. Het zit, die, die letters zijn er echt nog opgeplakt, lijkt het wel, hè? Dat zit haast los, die 1 van de 12. Ja, het lijkt wel of het een soortje gestreken is of zo, van die kleefletters, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval niet, niet gestekt, hè? En het was ook nog niet de periode van de namen achter op de rug, hè? Nee, de rugnummers was genoeg, hè? destijds. Dat shirt, hoe is dat hier eigenlijk beland? Dat komt uh, via een van de initiatiefnemers van, uh, van dit museum, van uh, Hugo Borst. Die uh, stond destijds na de wedstrijd uh, bij de kleedkamer. En Van Basten heeft dat shirt uh, bij hem in zijn handen gedouwd. En uh, hij heeft het toen heel snel onder zijn jas gedaan. En uh, uiteindelijk is het ook weer hier terechtgekomen. Ja. Proberen ze niet dat shirt bij u los te weken? Nee, nee, er zijn wel mensen die zeggen van, goh, wat is zoiets nou waard? Ja, wat, wat is een waarde van een shirt? Hm. Dat is wat de gek ervoor geeft. Ja. ja, het zou toch aardig wat opleveren, denk ik, hè? Ja, ik denk dat dat heel veel geld oplevert. En uh, het, het is ook een uh, shirt wat nooit gewassen is. Uh, Hugo Borst, waar het vandaan komt, hè, daar hadden we het eerder over. Die heeft het shirt ook nooit gewassen. En het is, uh, ja, het is gewoon origineel na de finale gedroogd en hier uh, terechtgekomen. Niks mee gebeurd voor de rest. Ja. ja. Ongekend van waarde, ik denk dat het weer een verhaal is, ja, het is, het is een shirt, maar er zijn mensen die daar heel veel geld voor willen geven. Maar ik denk dat het zoiets moet nooit verkocht worden. Het moet voor het publiek zichtbaar blijven. Moet, hier moet iedereen van kunnen genieten. 1988, 25 jaar geleden. Zo af en toe staat het kippenveld toch weer op je armen. Schitterende serie van Robert Meder en Edwin Korezen. Kunt u allemaal terugluisteren natuurlijk op onze site nos.nl. Onder de kopje dossiers bij de sport. Morgen weer een aflevering, aflevering 7. Het dagboek van Ronald Koeman weer natuurlijk. En fysiotherapeut en levende wekker Guus de Haan. Dit is LOS Langs the Lane met Sport en Music. C'est comme une gaieté, comme un sourire. Quelque chose dans la foi qui paraît nous dire Viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple comme... noir. Qui dorme en toi, toi ça ne Zoals iedere dag na de serie over het EK 1988... een plaat uit 1988 vandaag, Frans Gal, Ela Ela... en die kent ook nog steeds iedereen, ben ik van overtuigd. Ze was ruim acht maanden afwezig... kukelde uh, van een plaatsje in de top 100... ruim 800 plaatsen naar beneden. Maar vandaag was er eigenlijk weer eens een keer een succesje te melden... voor Michaela Krajcik. Ze won weer een wedstrijd op het allerhoogste niveau... In Rosmalen was ze in twee sets te, sets te sterk voor de Spaanse Soler. En dat leidde tot een blije Michela Krajček. Ja, heel lekker. Ik bedoel, het was een hele opluchting aan de ene kant. Aan de andere kant natuurlijk uh, gewoon blijdschap gezien... dat ik gewoon zo'n zo lange tijd uh, op dit niveau weer niet heb getennis. Dus uh, heel erg tevreden gezien dat ik het ook hier op gras kon doen... en thuis gewoon, dus in Nederland. Hoe voel je je fysiek? Want het is toch weer even wennen... zo'n uh, echte wedstrijd spelen en dan vooral op gras. Ja, nee, goed. Ik, uh, ik denk dat uh, de Eredivisie me alleen maar goed heeft gedaan met de voorbereiding. Ook al waren de wedstrijden misschien niet altijd uh, op, het, natuurlijk niet op hetzelfde niveau maar, uh, en, en natuurlijk op, op gravel. Maar aan de andere kant, ik bedoel, ik heb uh, echt, echt de wedstrijden gespeeld en dat is uh, heel belangrijk geweest, denk ik. Dus uh, een hele goede voorbereiding en uh, ja, ik denk dat ik daarvan uh, een goede moed vandaag heb ook uitgeput. Dus. Uh, je wordt gecoacht hier, begeleid door de Tsjech Jaroslav Jandus. Uh, daar ben je heel tevreden over. Uh, wat, uh, waar werk je met hem aan? Nou, veel dingen. Vooral uh, <laughs> goed timen en uh, vormen houden. Dus dat is heel belangrijk. Vooral zoals ook al zei met de return. En uh, ja een beetje alles. Ik bedoel, hij kent me al vanaf mijn tiende. Dus uh, hij weet al uh, wanneer hij wat moet zeggen, eigenlijk. En um, het zijn geen hele grote veranderingen, maar toch bijvoorbeeld: ja, het, is, uh, ook, uh, het kan elke dag een beetje anders zijn. Gezien uh, dat het elke dag wat anders natuurlijk ook voelt. Maar, maar geen, eigenlijk geen grote dingen, maar kleinere dingen. Vooral ook nu omdat het op een gras is. Gewoon ja, de bal goed vorm houden, goed opgooien, weet je, bij service. Dat, is, dat soort echt, uh, echt kleine dingen, maar belangrijk. Je vader, Peter, speelt hij nog een rol op de achtergrond in het coachen? Ja, zeker. Uh, die uh, die uh, bespreekt natuurlijk ook mijn wedstrijden, mijn trainingen met, met mijn coach, met Jaroslav. En um, ja, dat werkt uh, goed. Ik ben, ik ben tevreden hoe het, hoe het zo gaat en dat, uh, dat ik niet te veel meningen uh, over me heen krijg. En uh, zoals ik al zei, ik werk ook nog met Tom Nijssen nu de afgelopen tijd. Dus dat uh, helpt ook heel erg. En um, ja, in deze samenwerking dat het uh, ja, nog goed is. Uh, je bent nu hier weer lekker in het circuit. Hoe heb je die acht maanden dat je weg bent geweest? Tennis gevolgd? Volg je ook de Nederlandse meisjes, jongens, uh, het internationale tennis? Ja, ik heb het natuurlijk gevolgd. Uh, ja, Kiki uh, heel goed gedaan, de afgelopen paar maanden. En uh, ja, gewoon echt... Uh... Weet je, hoe zij ook op de baan staan, natuurlijk vandaag net een mindere dag. Maar gewoon normaal gesproken echt, echt leuk, ook hoe ook ze speelt, gewoon heel gezond. En uh, ja, natuurlijk, Randa hebben we het niet over. Ik heb ook zo'n periode ervaren en ik weet dat, hoe lastig dat uh, kan zijn. Dus ik hoop dat het, uh, dat het gewoon, dat, niet, dat er niemand meer echt uh, veel probeert naar te vragen. En dat ze gewoon weer, uh, weer lekker uh, wat wedstrijd kan winnen. Maar um, ja, ik heb, ik heb sowieso deze meisje uh, goed gevolgd. Ik denk toch... Uh, de jongens ook natuurlijk. Ja, ik volg het Nederlands tennis sowieso wel. Maar bij mij is natuurlijk wat meer dan de jongens. Dus. Wat ga je vanavond doen? Uh, nou, het grappige was natuurlijk dat gewoon... Want, mijn coach die weet dat ik altijd uh, mezelf als beloning... bijvoorbeeld iets zoets geef of wat dan ook. Dus die zei al gelijk naar me. Hij Nou, je mag van mij zo meteen wel wat uh, gaan pakken. <laughs> dat, dat was wel grappig. Dus, maar ik denk nog niet uh, heel erg vieren. Maar kijk, het is heel mooi om terug te zijn. Maar eh, aan de andere kant, weet je... je zit uh, aan het begin van het turnooi... Ik wil nog wel misschien een ronde proberen te winnen. Minimaal één. Al <laughs> ja, dus, Michaela Kraaitjek. We zijn benieuwd wat ze nog meer kan daar in Rosmalen. Er werd uh, ook gewonnen door Robin Haaser vandaag, uh, maar ook verloren. Jesse Hoetegolung is uitgeschakeld in de eerste ronde van het topschelf open, zoals het uh, toernooi heet. De Nederlandse tennisser ging daar onderuit in Rosmalen met 6-3, 6-2 tegen de Duitse Daniel Brans. En ook Kiki Bettens verloor vandaag. Gehalveerd dus het aantal deelnemers daar in Brabant. Er werd ook getennist natuurlijk in, uh, andere, op andere grastoernooien, Bijvoorbeeld in Queens. Daar won de schot Andy Murray. Hij is klaar voor Wimbledon. Um, en Roger Federer, de Zwitser, won het toernooi in Halle. Voor de zesde keer alweer in zijn carrière. De Nederlandse handbalploeg heeft het kwalificatietoernooi voor het EK volgend jaar afgesloten met een ruime nederlaag bij Zweden. Oranje ging onderuit met liefst 34-23 en gaat dus niet naar het EK. Dat was al bekend. En Tim Lips is in de viersterrenwedstrijd van Lu Mulen. Met Lu Mühlen moet ik zeggen, met zijn paard Keyflow als vijftiende geëindigd. Drie springfouten in het afsluitende springcourcour in Duitsland... gooide de Brabantse eventingruiter zonder zondag uit de top 10. En met die 12 strafpunten kwam hij uit op een totaal van 69,1. Uh, tot slot dan het weekend. Van het weekend staan we nog even stil bij de hoogtepunten en de dieptepunten. Jonge Ranje, de hockeydames en Bouke Mollema.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 Het is game zit een match met Misha Krajcik. Het is ongelooflijk. Ze doet er uh, hand voor de mond. Want ja, ze kijkt naar de coach. Ik heb gewonnen, ik heb gewonnen. 7-5 en 6-4. Ja, heel lekker. Ik bedoel, het was een hele opluchting. Gezien dat ik gewoon zo'n lange tijd uh, op dit niveau weer niet heb getennist. Heel erg tevreden. Gezien dat ik het ook hier op gas kon doen. En thuis gewoon in Nederland. De ramptree van Epke Zonderland in wedstrijdverband. Ah. Ah. Kijk eens wat een combinatie. Superieur. salto gehoekt. En hij staat. Spannend was het wel, vooral de laatste dagen. En dan het moet wel gebeuren. En je, je voelt je dan niet helemaal in, in, in vorm, helemaal fit. Maar uh, ja, dat is ook niet echt nodig. Maar... En daar gaat Brazilië nog één keer met een aardig steekballetje zegt van Oscar. Er komt toch nog een toetje op het geheel. En wordt het uiteindelijk 3-0 na een prima goal Brazilië. Op koers om de Confederations Cup te winnen. Want dat is het enige dat telt. Na die 3-0 zege tegen Japan. Nederland begint uitstekend aan deze wedstrijd. staat nog wel 0-0. Maar een prachtige vrije trap van Maher. Op de paal. Daar is een grote kans voor, je, En dan moet die bal er eigenlijk in gaan. Maar de paas van Luc de Jong is eigenlijk ook te moeilijk. Ik moet even terug naar Indy Houtkamp. Ja, Nederland staat achter met 1-0. Van de Hoorn wordt te makkelijk afgetroefd achterin. Nu een fluitconcert van het Nederlandse publiek. Want er is prachtig Italiaans volkstheater. van de keeper. Er ligt er natuurlijk weer een speler van Italië. Die zal ook wel een paar minuten blijven liggen. En ligt er natuurlijk weer iemand op de grond. Niets aan de hand. En wie komt er dan als laatste? Kan ver, ja. En de Jong, en de Jong niet. En daar, nee, zijn het. En krijgen de finale tussen Spanje en Italië. Het is natuurlijk doodzonde dat deze ploeg niet in de finale speelt. Want ik denk dat wij nog een kans hadden gemaakt tegen Spanje. Ik denk dat zij geen enkele kans hebben tegen Spanje. Al dus Bonskoos Corpot van Jong Oranje. Meer succes was er vandaag voor Italië. De wonnen van Mexico in de tijd om de Confederations Cup. Openingswedstrijd van beide ploegen, voor beide ploegen. Italië kwam bevoorsprong door een prachtige vrijdag van Pirlo. Even later maakte Hernandez uit een penalty gelijk. En wie anders dan Balotelli schoot in de 78 ste minuut de winnende binnen. Goed, dat was het. Morgen melden wij ons weer op Radio 1 in de ochtend. Van Timo de Bakker speelt in Rosmalen. Marcella Meske is daarbij voor u. En wij zijn er s'avonds natuurlijk weer om tien uur met reguliere uitzending. Zometeen het Oog met John Jansen van Galen. Wat mij betreft een hele fijne avond nog. Dag. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst.